Jullie weten ook niet hoe dat allemaal met elkaar zit. Wij weten ook niet hoe wij bij elkaar kwamen. Hoe onze zielen elkaar treffen hier. Op welke manier, waarom, kan je dat zeggen? Niemand kan zeggen hoe wij elkaar zo... Het kan zo zijn dat inderdaad, dat wij uh, ergens in het verleden, die zielen, troffen elkaar ergens. Op is nou de een of een andere manier dat wij bij elkaar kunnen komen. Het ja? is zo. Is so, zo. So. Um, pagina Noen. Uh, de tweede regel. Nee, de eerste regel. Dus hij zei hij tegen hij ons dat aan de vorige pagina net dat malchut de malchut in de tijd uh, dus door de week, laten we zeggen door de week is zij ingesloten in netzer en daar ontvangt zij de, de kracht om te om te vechten met de klipot sheaz is regel nun sheaz hi herf shanuna. Leemt de klippot, rotsot, twee leiahesba. Dan dan is zij dus de letter zijn. Dan is zij scherpshoon, dan is zij het, het, het, het uh, scherpe zwaard. Leumat tegenover de klipot. die eran willen aanzuigen. tijdelijk ja? dus, twee. Dus hij geeft ons nu, uh, uh, Hasolam geeft ons de verklaring van die, wat Zogger zegt, van die uh, oorlog, ja, en dat zijn andere dingen, die zwaard, wat betekent dat? En nu de volgende, derde, derde, derde um, attribuut. Waarom gaat de korva en de pijl, zeg je dat, krijgerspijl, ja, yeah? pijl om te vechten, om oorlog te voeren. More al-Hazirantin, Dri atzmo, anikra Romach, shigu Batsura, de Otvaf, Fir, Shu Hein Romach, Lidikor, Bemidato, eta Sitra Achra. Oh, dat is wat ik zeg. Romach de en de Pale van de Orloch. Uh, dus wat we noemen als pijl, ja, pijl. More, dat leert over zeer en zelf. Anikra Romach, dat zeer heet, Romach heet pijl. is goed, pijl, hè? Wat, wat men gooit? Speer. Oh, speer, sorry, speer. Maar pijl, speer. Heel goed, speer. Heel goed. Mijn, mijn correctie. Speer, inderdaad. Speer. Pijl kan ook, maar Spear, in other words, spear. the uh, d in the in the, in the name of the Hawaii, yeah, is the third place in the name of the Hawaii. Ud, K, vav K. Yeah? That, that d is in the form of the letter vav. Can now naar the letter vav? The letter vav is also in a spear, yeah, the, It's a spear. 4. Shehu, geen Romach, dat hij, Wavo of pin, is als Romach, als een speer. Le decor, om, le decor midato de sitra achra, om, euh, bij om door zijn eigenschap de citra achra, de onreine kracht, door te boren. Zie dat? pin, die is, dat is de kracht die de van nodig heeft om de, om de onreine krachten door te boren. Je ziet dat, kan je dat zien? Zeerampin is de letter, de derde letter van de Hawaïa, van de naam van Hawaïa. En die is als zo'n als speer. En wanneer de maalgoed hem ontvangt, ontvangt zij ook die kracht van de speer, dus verticale kracht ontvangt zij dan. Het is net als speer. Ik bedoel, het werkt als speer tegen, tegen ten aanzien van de onreine krachten. En daardoor worden ze als het ware doorstoken. Door, door ja? Dat is wat Zoger ons geeft. Dat is nergens meer te vinden. In geen enkel boek. Ook Ari in zijn... In zijn Ari geeft gewoon leer. Puur licht. Maar die krachten zo Zoger ons leert... Waarbij wij al het hele kracht, alle krachten van het heelal en alle krachten van het besturingssysteem gewoon kunnen gaan voelen. Zie je Het is allemaal nodig om het gevoel te krijgen dat zeer een penis ja, en pin is wav. En wav is net als een speer waarbij wij de onreine krachten gaan doorboren daarmee. Zie je, al die krachten, dan weten wij de eigenschappen. Zie je wat? Iedereen begrijpt wat ik bedoel. Dat zoger leert ons de eigenschappen van, natuurlijk, is heeft niets te maken met speren, met speren, met de oorlogen, niets. Maar de, de, alles waarom draait in de zoger en is de krachten van het heelal, die twee kranten, Knusha, het heilige, en onreine, en de verhoudingen allemaal tussen hen, allemaal hoe dat allemaal is, en dat leert ons de zeeën, weet je, uh, uh, de lelie, allerlei andere dingen, maar qua krachten. Ja, de lelie onder de doornen. die krachten dat we gaan voelen, dat. Vijf. We zijn aan en dat is wat hij zegt, hij, is zoger, of terwijl de schepper, kegavna de nun, hoe die geworot zes azachar hen mevchenat bina she kanal. nun kegavna de nun vijf vijf beginnen we van de regel vijf we ze amroen, dat is wat hij zegt kegavna de nun zo als de letter nun ook de nun, let ook op de nun de nun heeft ook veel van van die speer, ja of niet de nun, de letter nun So, as the nun, said he Who? That is. Ki gvorod, Zahar, van de gvorod van de man, van het manlike, And that is iron Pin. Gvorod van het manlike. hen mifhinat bina. Die komen van het aspect van de bina. Shehi nun, de bina is nun. What betekent that? We hebben geleerd, herinnert nog, toen wij de letter nun hebben geleerd van de letter nun. We hebben geleerd dat de nun is. Nun is Gwura van zerenpin ja, nun is Gwura van zerenpin en Gwura staat aan de linkerkant en boven hem is Bina van zerenpin en Bina van zerenpin herinner je nog? nee, Bina, überhaupt Bina Bina is, wat is Bina? And Bina is 50 sorry, Bina is 50 porten van van Bina van de, de 50 porten van Bina, dus de krachten van 50 porten Zoals met van wijsheid van de Bina. En vijftig is ook overeenkomt met de 50 het getal van de letter nun. Dus van de poorten van de Bina komt gwora, komt licht, komt als het ware licht naar de nun en de letter nun. En de letter nun is gwora. En, en bij mannelijke gwora is altijd aan de linkerkant, natuurlijk. Dat hij zegt ons dat hier. Dat. Ook nu noemt, nu, zegt ze, net zoals nu. Ja, het is net zoals nu. het is waf, is net zoals noemt, ja. want nu, nu lijkt ook op een speer, als het ware, en nu is dan gwora van zeer en hij noemt het iets anders, maar dat is zoals hij zegt, gwora van Zagar, van het manlijke. De volgende, zo is genoeg. 7. Ood, waf, hey. Uh, de letter waf en de letter hey. De regel 8. De referentieletter lamet hey. 35. En nu gaan we dan omhoog naar de eerste regel. Nieuwe stuk, nieuwe oot, een nieuwe oot van de zogers zelf. Dus de eerste regel van de zogers zelf. Het is nog, zie je, kijk, Waf en nu samen, en dan ook komen nog Dalet en Gimmel samen, en dan hebben we nog twee letters, Bet en Half. Um, ik spring nooit in mijn studie van de ene onderwerp naar een ander. Ik spring nooit. En dat moet, moet je ook niet doen. moet je doen zoals het geschreven staat. Behalve dit stuk. Methodisch, het is bij mij gewoon aan mij gegeven dat ik moest het op die manier doen. Dus beginnen met dit stuk. En dan gaan we weer over twee pagina's. En dan keren we terug naar onze zoger, Waar we gebleven waren. En daar staat, staan ons geweldige dingen te wachten. Geweldig echt. Uh, maar dan met de bagage wat we nu hebben verkregen. Bovenaan de eerste regel. Laat met hey". Alat od wav. Amra kameh. punt. Ribon alma. Naicha, kameh. Lemevarei. Wie twee alma. De ana. De ana, od mismeh. Punt. Amarla, Vav ant, v, hei, Deitun, de, itun, de itun etwan, dri, Dishmi, de itun beraza Dishmi, vechakiking, vegalifin djsmi, velo avrei, Alma. Eén. Aalat oot waf. De letter waf is binnengekomen. Amrake Zei zei tegenover, uh, aan hem. Dubbele punt. Ribbon Alma. Meester van, van de wereld. Nae gekameechle wie, Alma? Het is goed voor jou om de wereld door mij te scheppen. Twee. De Anna Ot Mishmech. Want ik ben, een, ik ben een letter van jouw naam. Ja, Hawaii. Hè? Ja, dat dus weten we. De, de derde letter van de naam van de Hawaii. Amarla, hij zei tegen haar. vav Aan. Waf zegt hij tegen haar. And we hebben jij en de letter H die hoort ook daarbij. Die is ook van de naam van de dai lachon, het is genoeg voor jullie. Moet het voor jullie afdoende zijn. De itoon it itwan dat jullie zijn letters. De schmii van mijn naam. De itun baraza de Shmi, want jullie zijn in het geheim van mijn naam. Jullie staan in het geheim van mijn naam. We hakikim, and saying, in zijn ingekerft. We galifim, and jullie zijn En Synonym, synonym. Bishmi, in my name. We law every, we avri, vohu, alma, and exal de wereld door juli niet happen. Duidelijk, hè? Yeah? Dus die heeft, die staat, die heeft de positie, hè? Uh? Die heeft al een positie daar. En die wil nog in, do, ergens nog, weer nog daar een commissaris zijn. Daar een commissaris. Uh, ja, zo even tussendoor. Even ergens minister. Maar nog wil nog een paar commissarissen hebben. Zegt nee. Uh, het moet voldoende voor jou zijn. Dat jij naast mij staat. Jij bent nu minister. Waarom moet je nog uh, alle andere dingen Jij bent nog naast mij. Geweldig. In mijn naam zit je. Je bent één van de vier. Eén van de vier mijn dragers van mijn wil. Lamet he, onderaan in Hasulam, de rechterregel, de rechterkolom, acht. Alat ot waf, er kwam binnen de letter waf. Dubbele punt. Nichnasa ot waf, de letter waf is binnengekomen, negen, punt. Amr vanaf, zei zee voor hen, voor zijn aangezicht, letterlijk. Dubbele punt. Ribon holam. De meester van de wereld. Tovle van Echa, het is goed voor uw aangezicht, voor u dus. Tien. Livro vi et olam om de wereld door mij te scheppen. She ani ot mishmecha. want ik ben de letter Letter van jouw naam. Elf. En Jehoede zet ons hier, tussen ons, ziet dat met die dunne lettertjes. Hawaii. Amarla, he says to her, wav. So I speak aan. her, an, with at Ad, Vehei, Yai, and the letter Hei. Da'ilachem, Avdunde. It is Avdunde for Julie. She attends that Julie. Twelve. Oti Yot, Mishmi. Letters from my name, and I said to Hawaii. The name van Hawaii für aten bassot that dat jullie zijn in het van mijn naam we hakokod and jullie zijn ingekerft werkin um umay futa chod and ingegraviert dismi in mijn Lo lo avray et haulam ixal de door jullie niets hebben wirsch fertin p כי אהפלפי שכבר ביקשה זאת היות פאיפטין לאל ונדחת אהפלפי חן חשווה גביו שהיות נדחת זסטין Mijdaam komat de gavoojuter mijdai, she veta na gavva zeifendin, she ywaré gaulam ba mijdeta dehainu vekomad vav hei achtin shé bashem shé de ima. fertin Pirush aytleh. Ki afalpi want ondanks het feit, de kwaar dat al Biksha zot, dat dat al verzocht, hij de letter joet, we hebben ook letter joet gehoord, herinner je je dat? Hij zei ook, ik wil, hij had gezegd, nee, selva, om dezelfde reden heeft hij haar naar huis gestuurd. Dat Biksha zot dat ook verzocht, dat, verzocht dat, uh, al verzocht dat, al, hal de letter joet, is al geweest aan de buurt, en natuurlijk, elke letter wist wel, wat er gebeurde met haar. Het is niet zo, dat het uh, onder vier ogen alleen was. Elke andere, elke, alle laatste letters hoorden wel natuurlijk, uh, wat hij vertelde aan elke letter. Want alles is verbonden met elkaar. Vijftien. La el, boven, wat, wat we, wat het, ja, dat dit boven is verteld al, we niet had en zij werd uh, niet had weg weggestuurd weg geduwd letterlijk letterlijk. is af afkorting van desal toch wil je zeggen afkorting zo afval desal niet te min Dacht de letter vav, Waarom dan? Dacht de letter waf nu. Zahajud. de letter letter jude Zahajud. verd Zahajud. Zahajud. Zahajud. Zahajud. om de de Zahajud. Zahajud. Zahajud. Zahajud. Zahajud. Zahajud. haar niveau was te Zahajud. veel te hoog, Zahajud. want de letter U staat in de naam van Hawaii op de eerste plaats. Dan zei ik, nou, ik sta toch op de derde plaats. Misschien door mij wel, want staat, de letter U staat op de eerste plaats. Dan mag je, het niet, dan mag je die niet uh, weghalen daar. Okay? En dat word, wordt één woord voor de komma, moet je allef weghalen. Volgens mij is het een fout. Dus voor de komma de zestien. Voor de komma daar staat het midai. Dus de 1 e na de laatste letter. Dus alle, die moet je gewoon weg, weg doen. Doorkruisen. Oe, na wav En de letter wav had uh, uh, ik zeg het, een argument. Dacht, argument. Had. Geargumenteerd, zeg dat, Beweert, we dacht dat zij haar argument was van de letter waf, nu. Ze vindt in Shevaré Haolami, dat de wereld door haar eigenschap geschapen zou worden. De hainu, dat wil zeggen, bekomat, oh hier komt die antwoord, bekomaat waf, hij. He, op het niveau van de letter waf, hij. Wat betekent het waf, hij? Naar krachten. 18. Shebashem, Hahi, Mochin de Ima, Shebashem, uh, oh, Shebashem. Dus door het niveau van de letter waf en He, nog een keer. 18. Uh, Shebashem, die in de naam zijn van de Hawaii. Dus de laatste twee letters van de naam van de Hawaia. Shehi, mogen de ima, dat, dat zijn mogen van ima. Hoe komt dat mogen de ima? Alles wat ontvangt de letter, de, la, de laatste twee letters, wie zijn de laatste twee letters? De eerste, de eerste letter van de naam van Hawaii is Chokma, ja? De tweede is Bina, ja? Dus hei, eerste hei. De derde letter is Vav is Pin, En de vierde is Malchut, ja of Nukwa. Maar goed. Dan wat hij zegt, de letters, de laatste twee letters van waf en hij, dat is zeer en pin, maal goed. Dat hij spreekt ervan, dat zij dacht zo, ik, ik ben waf, ik krijg, ik en ik kreeg, want zeer pin krijgt altijd dubbele. Oh, heb ik het nooit gezegd? Natuurlijk is het zo. Zeer pin ontvangt altijd het dubbele. Van, van Ima, van de Bina. Waarom verdubbelen? Voor, voor zichzelf en voor haar. Ja, en voor de Nukwa. Ja, eigenlijk. Daarom is de Mochin dat licht van de Bina. Dat heet Wawhe. Dus de laatste twee letters van de naam van de Hawaii. Dat is ook de kracht wat, wat Zeranpin ontvangt. Zeranpin en, en Nukwa. Ontvangen van de Bina, daarom zeg je dat is dan de mochin van de Bina. Waf, ja, Waf. Dus die twee, dat is de mochin die ontvangt Serampin en, en de Nukwa. Eigenlijk Serampin ontvangt dubbele voor zichzelf en voor haar. Het is niet dezelfde kwaliteit natuurlijk. Voor zichzelf altijd meer en dan voor haar ook wat het nodig is ja, Shebashem, schepashem die in de naam zijn dus shehid dat het mochin van de ima is, it, van de ima zijn. Okay? Ima is mama, zie mochin van de ima, dus niet van de vader maar van de ima. want zij ontvangt natuurlijk ontvangt van de ima. voor verder gaan we, negentien. Amarla, hij zei tegen haar. Wav and we he, jij, en de letter hey. Ook interessant hoe ze iets zegt. Jij, en dan zegt hij, jij, en letter he. Dij lachon, het is genoeg voor jullie. Twintig. De, itwa, de itun, it dat, dat jullie zijn letters van mijn naam. We hool, enzovoort, dubbele punt. Hij schief, Shuva, hij Ik ga direct vertalen. Hij antwoordde haar. Hij gaf haar dezelfde antwoord. Als hij antwoordde 21 aan de letter jut boven, wat we hebben geleerd. Ayan sham keek daar afkorting, Ayan Shin Kijk daar, lees daar. Maar wij gaan het niet doen. <coughs> Ki Hikbil gam Ota. Oh, hier belangrijk begint. Ki Hikbil gam Ota want wat hij zei tegen haar? Hij zei tegen haar dai genoeg. Wat betekent dat? Dat hij Hikbil gam Ota, dat hij begrensde ook haar. Begrenzing is een geweldige zaak, zoals we hebben geleerd. Zonder begrenzing kunnen we niets ontvangen, mijn vrienden. De grens moet altijd zijn. De grens. En elke eigenschap heeft zijn grenzen wat we leren hier. Elke letter heeft zijn, zijn eigen grenzen. Zonder grenzen kan men niet functioneren. Ja, door de grens te leggen, ook bepaalde daar, worden alle eigenschappen bepaald door de grens. Zonder grens. Zonder grens kan je eigen, geen eigenschappen hebben. De mens die geen, geen grens aan zichzelf stelt, geen grenzen, verschillende grenzen komen, die heeft geen eigenschappen, dat is net als een massa mens. Door grenzen te stellen, waarbij wij cave ontvangen, stellen wij steeds verschillende grenzen. Wat wij nu aan Zogar leren, enorme grenzen leggen wij. Grenzen die aan de ene kant. Die verruimen ons. Aan de andere kant komen de grenzen, nieuwe grenzen geweldig. Ja, nieuwe grenzen. En natuurlijk, als er nieuwe grenzen komen, dan voelt het wel onveilig. Want dan moet je weer nieuwe... Je bent natuurlijk gewend aan jouw grenzen. Die, je hebt goed bewaak je, bewaak je eigen grenzen. Ja? Je hebt veel bewakers op de torens. Dat is goed. Je voelt veilig jezelf. En natuurlijk is het daarom is een mens, gewone mens, die wil geen grenzen verzetten. Waarom? Het is veilig. Hij heeft een toren opgebouwd, op de toren zitten daar bewakers, etc. Dat is afgebakken zichzelf. Maar hij, hey, die aan zichzelf wil werken, die verlangt om de grenzen uit te breiden. Niet dat die grenzen kapot maken, Godboogverhoede. Wat ben je dan? Dan maar de grenzen uit te breiden, naar, naar, niet naar mijn eigen wensen, maar wat het ligt mee, aan, in mij zal inkerven, dat moet ik doen. En natuurlijk is het, voelt het wel, voelt het wel natuurlijk hoog gespannen en tegelijkertijd gevaar. Ja, duidelijk. Waarom? Jij verzet jouw grenzen, ja. Jij moet, als je je grenzen verzet, dan moet je weer gaan bouwen, daar, weer daar graven, ja, graven opbouwen, of dat. graven aanleggen, of zeg je dat, of muren weer Opwerpen, ja, muren, allerlei andere, alle bezigheden om je nieuwe grenzen weer te, te versterken, ja of niet? Waarom? Daarachter zitten oh, daarachter zitten, wat, uh, het? zitten die onreine krachten. Begrijpt u dat? So, neem me kwalijk, dus het is gewoon, het is, het is, het is niet, het is uh, mijn uiterlijke mens. Het is gewoon Freudiaanse, Freudianse freudians verspreking, Neem ik kwalijk, ik heb absoluut niets ermee te maken. Ik spreek niet van een mens van vlees en bloed. Maar eigenlijk, dus steeds grenzen moet je verruimd. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Want telkens moet je dan uh, versterken, jou, moet je budget wel van jouw krachten weer doen aan die nieuwe grenzen. Maar aan de andere kant, je verruimt jezelf. Begrijp je dat? Verruimt je ten aanzien van, van, en stap voor stap, welke verruiming is dat in onze wereld? Jij zit dan niet meer langzamerhand op, afgesloten in jouw eigen kringetje van alleen maar ja, in mijn straatje of in mijn volk, etc. Langzamerhand met het licht wat wij ontvangen in de zoger verkregen we langzamerhand het gevoel, absolute grens, dat onze grens gaat langzamerhand uitgebreid worden, eerst, eerst langzamerhand als hele aardbol, aardbol. Dus wij zullen niet meer voelen dat ik ben dit en jij bent dat. En dan voel je dat allemaal, niet een pot nat, maar jouw grenzen. Dan, jij neemt alle volkeren als het ware in jezelf op. Alle wensen van alle volkeren. Jij gaat iedereen lief hebben. Niet dat jij bent, niet jij gaat lief hebben. Door het licht wat jij ontvangt. Het licht gaat, laat jou, als het ware, andere lief hebben. Niet dat jij, wij iets kunnen gaan, iemand die wij lief hebben. Absoluut onmogelijk. Maar door het licht wat wij ontvangen, omdat mijn wens is om met het licht mee te verbinden, dan gaat dat licht mij uh, verplichten, laat mij anderen liefhebben zonder dat ik zelf dat wens. En dat is wat geweldig wat Zohar ons daar doet. Ja, steeds uitbreiden, maar nieuwe grenzen. Maar zonder grenzen kunnen we absoluut niets, niets bevatten. Dat is wat hij zegt tegen de schepper, zegt dus, die na zegt tegen die letter... Tegen de letter... Tegen uh, uh, de letter waf, zegt hij dan. Uh, waar zitten wij? Huh? De laatste zin. Besot... Um, besot be, oh, ja. Ki, oh, ki biel, nog een keer, 21 na de laatste zin. want hij nu... Zij tegen haar die, genoeg. Wat betekent dat hij ook begrensde haar, de letter Waf, begrensde. Uh, Basot in het geheim van, in het geheim. Shamar la dai, dat hij zei tegen haar die. Herinner je nog? Die was de letter, de naam van de schepper, Shaddai, Shakai. Zoals so de letter zei tegen de letter, letter U hadden we geleerd. C komt straks. Dat hij zei die, die, is betekent genoeg. Het komt zo, hij gaat ons alles uitleggen. We altit pas toe en gaat jullie en gaat niet verspreiden, dus jij en de letter hei. Letter waf en de letter hei. Dus genoeg aan jullie, die en gaat je niet verspreiden, alleen maar anders dan alleen maar de eerste regel, Linker kolom. genad alleen maar tot de letter schien. Herinner je nog? Iedere hert, herinnert tot de letter schien. De tweede bodem die we hebben geleerd. Tot de shin licht, uh, licht mag het licht hochma komen, maar niet verder. We je nog? De letter shin. Tot, tot de bodem van shin. Tot je sod. Tot je sod van Malchut en niet verder. Dan ben je, dan ben je safe. Dan heb je de, de zetel, zetel. Dan zit je daar in, in het leven. Ja? In het territorium van het leven. En niet, niet onder de letter Shin gaan. Dat is, herinner je daar? Daar heb je ook gezegd tegen die letter, zei je dan niet verder dan Shin. Shin. Daar is ook, heb je gezegd, Dai. En herinner je was dan de naam van de Almachtige, kracht van de Almachtige bij de letter Shin. En uh, bij de, uh, wat het was? Shakai was het dat? Shin, sorry, shah, Shin, Yud, Dalit. Dat betekent, ja, de, de, de, de, de naam van de Almachtige. die in de sfera Jesus zich manifesteert is, shakai, Zeg het zo om niet de naam in in in te spreken. Dat is dan Shin, Dalit en Yud. Betekent Sh, Dat is dat dat wat is dan de naam De naam is zoals het hoort. Sh, dai Betekent dat genoeg is. Tot hier en niet verder. <coughs> het well. is geweldig. onthouden dat era goed. Ga maar jezelf inkerwynen in jezelf. Dat grens is geweldige zaak, zonder zichzelf te begrenzen kunnen wij het licht niet weerkaatsen, aankomende licht kunnen we dan niet weerkaatsen, wat gaat er gebeuren, en het licht komt gewoon door ons heen, en we kunnen niets ontvangen, eigenlijk, absoluut niet, we kunnen absoluut niets ontvangen, we horen, we luisteren, maar we horen niet, Eindelijk? Dat so is God verhoeden, omdat we so zoiets, zo'n uh, so toestand hebben. Maar er zijn zo'n so, so mensen in onze wereld ook. Die luisteren, maar hoort niet. Waarom niet? Geen grenzen. We hebben geen grens opgebouwd door het licht laten opbouwen grenzen. Niet ik maak de grens, maar het licht moet in jouw grens maken. En daarom voor ons is het nu een, een, een, een, een, een goede houding voor ons is. Maak geen grens in het geestelijke. Probeer, begreep het begrepen, maar wat jij begrijpt moet het allemaal momentopname zijn. Geen houvast moet het bij jou zijn, Eigenlijk Wat je leert moet geen houvast, ik heb absoluut geen houvast. Ik bedoel, ik heb natuurlijk ook mijn eigen houvast, maar uh, probeer ik geen houvast te hebben. Laat mij van boven, laat mij... Um, houvast maken van boven, wat men van boven ziet, wat ik nodig heb. Want ik weet zelf absoluut niet wat ik nodig heb. Duidelijk? Ik wil alleen maar narigheden doen. Duidelijk? Dus van boven moet, mij, moet ik mij beschik, beschikbaar maken, dat men van boven mij grenzen maakt van boven, en niet dat ik zelf mijn grenzen maak. Uiteindelijk, ja, ja, ja. Niet grenzen maken, is zo. Hoe weet je dat dan, dat je van boven Erf oh, ja. Heel goed. Nieuw, erg goed, vraag dat. Vraag hem. Vraag jouw begeleider nu hoe. Ja. Krijn, okay? Vraag hem. Zelf vraag hem. Jij bent al in staat om dat te doen. Alleen moet je vragen hem. Als je jezelf beschikbaar maakt, betekent, jij gaat niet tegenwerken, jij gaat meedoen, ja? Dan, dan hoor je het wel. Oké? Okay? Ik kan je niet zeggen, hoe kan je dan die ervaring, kijk, als je nooit bent geweest, ik had al vaker gezegd, als je nooit bent geweest naar Londen, en ik ga je over Londen vertellen, oh Piccadilly, Piccadilly, oh, daar is zo'n casino, oh, geweldig, en, en, en, et, cetera, et cetera. Jij zit zo, en ik, ik, ik, ik voel, vertel dat, smakelijk zo, vertel ik dat, want ik heb het meegemaakt. Ik heb smaken, alle smaken in mij nog in mij zitten, ja? Ja, mijn vrouw was hier en ik was daar, ja, begrijp je? Dus, alles kan ik nu vertellen, dat. Maar jij kijkt naar mij zo, maar ga je dat ervaren? Nee, ik ga het niet ervaren. eigenlijk. Dus, wat je mij gevraagd had, kom je thuis, of in de trein zelf, nee, beter thuis. Ga dat vragen zelf, van wie dat wel geeft, en niet van mij. Oké, erg goed. Dus, de eerste regel, wij zijn bijna klaar. Kedijsselot, ja, het gelijk, kedijsselot, te achasna bij hen, Dus de grens, zij moet grens maken, op dat letter, dat wat je ons zegt, op dat de, klip, de klipot aan hen niet zou aanzuigen. Hey. We al kennen uh, een hmm. Jot en daarom twee, een Jot jullie zijn niet geschikt, limeware bij hen allemaal, om door jullie wereld te laten sch scheppen. Gigam 3 drie, a, ten, zrichot, shmira, me, klipot, want ook jullie hebben de bewaking nodig van de klipot. Denk. Wie de bewaking nog nodig heeft van de klipot, door hem kan de wereld niet geschapen worden. Iedereen hoort het? Dus wij zien, wat zien wij van al die koningen hier op aarde? Die hebben allemaal bewaking nodig. Ja of niet? Door muren, door wat dan ook, door eh, grote weet je, machten, weet ik veel, oor uit het Elke koning had altijd een, een regiment voor, voor zijn paleis, et cetera. Voor het geval dat, nou dan kon je daarom kon je geen koning worden over de hele wereld. En de echte koning, die heeft absoluut geen bewaking nodig. En dan zullen we zien, aan het einde der tijden, zal dan uh, in Jeruzalem, zoals ik had gezegd, alles al open gaan. Want de koning zal wel binnenkomen. De koning, zal gaan, de koning, de koningen, die zal gaan leven. Iedere, hij leeft, leeft nog steeds daar, altijd. Maar men zal ervaren dat hij leeft in, op aarde, de schepper. En dan zal men geen muren nodig meer hebben. Waarom? Muren hebben nodig tegen vijand. En vijand is wie? Onreine kracht. De enige vijand is de onreine kracht. En wanneer de onreine kracht weg is, dan heb je geen, geen muren meer nodig. Duidelijk? Ook bij jou is het precies hetzelfde. Ook bij ons is het precies hetzelfde. Je hebt nog bewaking nodig. Ik, ja? Bewaking is erg goed. Ja? Maar al die bewaking is nodig. Ja? We hebben allemaal bewaking nodig. Tot de laatste correctie die wij maken. En ook dan, omdat de, wanneer de Mashiach komt, de Messias komt. Dan pas worden de transformaties gedaan. Waarbij ook de licht... licht uh, waarbij licht ketter zou komen, waarbij ook de citra agra uitgeroeid worden uit de wereld, als het ware. Maar voor die tijd hebben we natuurlijk die bewaking nodig. Ook wanneer wij leren geven omwille van het geven, hebben wij veel bewaking nodig. Alleen maar geven, het is niet genoeg. Het is alleen maar, corrigeren wij dan alleen maar de... de, de Zeggen dat corrigeren we de schepping alleen, door geven. Maar wanneer we gaan ook ontvangen, lekker. is het lekker, maar ontvangen, ontvangen omwille van het geven zelfs. Ook dan, ja, ook dan hebben we bewaking nodig. Daar heb je het? Want zelfs als ik dan leer, al ben ik al de grote, eh, heb ik me helemaal gecorrigeerd hier op aarde. En, tot, en, nog, en nog dan, als ik dan loop ergens in de straat. ...waar veel verleiding is. Ja, duidelijk. Dan voel ik toch wel aan mijn... ...uiterlijke ...ja, voel wel toch wel dat, ik, dat, dat het mij trekt. Duidelijk. En niemand is bestendig daartegen. Alleen dan de mens die zichzelf al gecorrigeerd heeft... ...die heeft dan genoeg krachten... ...genoeg bewaking als het ware in zichzelf. Door al die grenzen, et cetera. Maar de grenzen die gemaakt worden... ...niet door jou... Door het licht van wat je leert. En dan moet je niet vragen. Jezelf afvragen. Waar zijn mijn grenzen? Die waar zijn. Hoe zijn mijn grenzen? Absoluut niet vragen dat. Gelaten. <coughs> aan de rechterkant. Als je, als je bent aan de rechterkant. Dan met, ben je met alles mee. Dan ben je tevreden. ben je volmaakt. heb je niets nodig. En aan de linkerkant moet je wel leren. Inspannen jezelf dat grenzen bij jezelf nieuwe grenzen laten opbouwen, etc. Zo moet je de wisselwerking, Onthouden. goed, de mens loopt op twee voeten, nooit vergeten dat. Op twee voeten, rechts en links. Anders zeg je dan de ene, de ene iets van, uh, waarom moet ik dan, als ik dan geloof, als ik dan, kijk, sommigen doen zo'n vragen stellen. En ook terechte vragen. En de mensen leren al Kabbalah lang. Wat zeggen ze dan? Als ik verdien nu, ik leer nu kabbalah, ik leer s'nachts kabbalah, ik leer zoger, ik leer andere dingen. Ik verdien toch, ja, het is toch geen brood van schaamte. Het is toch niet iets dat ik, uh, waar ik mee, mee voor hoef te smaken. Te, te, weet het. Uh, het is toch niet dat ik ontvang van boven cadeautjes, geschenken. Ja? Waarom, dan moet ik dan, waarom moet ik dan nog geloof opbrengen en al die andere dingen opbrengen? Je moet twee dingen niet vergeten, niet, niet, niet door elkaar halen. Geloof, je ben aan de rechterkant nodig. Aan de, rechter, aan de linkerkant heb je werk nodig. Altijd moet je die twee zien. Aan de rechterkant heb ik geloof nodig, boven het verstand. En aan de linkerkant heb ik dan nodig werken. Werken aan mijzelf, ook binnen het verstand, ook boven. Maar welk werken aan mijzelf. En dan, wat je had gevraagd, wat Johan had gevraagd. Hoe kan ik het weten? ja? Nu? Nog een keer? Ja, zoiets. Hoe kan je weten dat er van boven wordt de grens, ge, grens gegeven? Ah, dan pas. Jouw taak is, ook van, van iedereen van ons is, om te werken in de rechter en in de linker kei, linkerzijde. Ja, of niet? Werken van rechts. Dus als je in de links bent, een tijdje zit je in de links, maar dan hoe doe je de krachten op en breng je jezelf naar rechts. Niet blijven steeds in de links zitten. Ja, in, de gevoel, in het gevoel dat jij te kort schiet, dat jij zo en, uh, armzalig, weet je? Maar dan moet je weer naar rechts doen. En wanneer je goed lekker in rechts zit, in rechts zit je voelt oplichting, etc., dan moet je dat niet verknoeien. Maar dan moet je dan op dat moment ook links naar links gaan om te gaan werken. Want je hebt nu kracht, kan je een beetje jouw jou, jou, jou ware toestand, dan moet je onder ogen krijgen. Ja? Ware toestand is links. En volmaakt toestand is rechts. En wie geeft jou dan het uh, uh, antwoord waar jouw grens is? De middelste lijn, dat komt van boven, het is niet van jou. Eigenlijk. Dus aan ons is gegeven werk, mijn vrienden. Niet kijken wat, de, wat boven is. Ja, onze taak is niet kijken naar boven. Onthoud het erg goed. Het is mee, men doet enorme fouten natuurlijk in de Kabbalah. Het is ook de leraar die... Die willen dan suggereren dat aan anderen, dat moet je omhoog gaan, omhoog. absoluut niet. Ja, dan moet je zelfs voorzichtig zijn en niet, absoluut niet, niet, omhoog streven. Maar jouw taak is om te laten we licht uh, op jou inwerken, dat jouw grenzen verlegd worden. Ja, duidelijk, jij doet werk aan jezelf, links en rechts, links en rechts, en jouw grenzen worden beneden verlegd. Dat is waar, dat is waar je moet zorg dragen. Dat is wat je moet doen, duidelijk. En waarom? En de rest is niet, niet aan jou. En de rest ga je dan, komt het de, middel, de middelste weg van boven, komt het, als het ware, reactie op, op het weerkaatsen van het licht. Weerkaatsen van het licht kan je alleen maar via, de, via jouw grenskantoor, duidelijk. Via jouw grens, maar goed of via zot of zoals we dat zeggen. Daaruit kan je dan weerkaatsen het licht, en daarop ontvang je het licht van boven, duidelijk. Het licht komt nooit van zichzelf. Hoor je dat, wat ik zeg? Jij moet dan van jouw grens, dat je op dit moment heeft opgebouwd, van dat grens, moet je, van deze grens, moet je dan, uh, kan je dan orgozer doen, ja, uh, uh, man, zoals we dat zeggen, en dan komt op jouw middellijn, op jouw middelste lijn komt op jouw grens. En waar is jouw grens? Is, waar is jouw middellijn, jouw grens? Van jouw grens, Ga je oorgezer doen, weerkaatste licht. En daarop ontvang je, ontvang je, absoluut zeker als het waar is, als je dat oprecht doet. Ontvang je het antwoord van boven. En dat laat jou zien waar jouw grenzen zijn. So, op die manier, dat is, dat is een wisselwerking tussen de mens en het licht. Geen, geen goden, geen dat. Straks voor stap zullen wij overgaan. we nu al overgaan naar andere terminologie. Begrijp je dat? Maar ik wil het niet zo doen dat abrupt dat te doen, want het zit ook religie, het zit allerlei andere dingen. Dat wij licht en de mens licht, licht en klie, niets anders bestaat. Licht and en klie, uh, niets anders bestaat. En de en de massage, en de en massage drie, twee, licht, ja, licht boven, beneden is klie, don't van en tussen hen is uh, filters en massage zoals je dat noemt. De anti-egoïstische kracht die je moet opbouwen. En al die werelden. Dat is de alles, hele realiteit. Kan je alles daarmee verklaren. Alles. Natuurlijk alles. Alles en tegelijkertijd niets. Waarom is het alles en tegelijkertijd niets? Omdat, waarom is het? Hoe, hoe, waaruit voortvloeit dat? dat kunnen we, aan de ene kant kunnen we wel verklaren, aan de andere niets. Waarvan? Waaruit? Uit welke principe? We hebben net wat erover gezegd. Waarom? Omdat we twee kanten hebben, twee, twee, twee kanten. Aan de rechterkant, wanneer we aan de rechterkant kunnen we niets verklaren. Het is ook hoeft niet. Als je naar, re naar rechts komt, ja. Je voelt volmaakte. Je wil samenvloeien met de schepper. Je bent net als een koe die gewoon op een veld loopt. Even graast en zo. En zo doet, zo een beetje, zo. Je hebt niets, absoluut niets. En jij ervaart net zo ben je gelukkig als die koe die daar graast. Ja, dat is Absoluut gelukkig. En dat kan je elke dag hebben. Elke dag kan je dat absoluut. En dan heb je geen ontevredenheden meer als je in rechts bent. En dan doe je dan, de doe je dan inspanning en ga je naar links. Want zo is dit. Twee op twee voeten mensen. De mens is geschapen om op twee voeten te gaan. Duidelijk? En dan? Wat was de vraag? Wat hebben we, waar hebben we over gezegd? Nou, dat is dan die twee. Ook daaraan wordt het ontleend dat wat we hebben nu net gesproken. Ook aan het principe van rechts en links. Okay. De, nog de volgende. Oh nee, we hebben nog niet afgemaakt. Het is de laatste nog. Ki gam a omdat jullie hebben de, de bewaking nodig Daarom kunnen we, kan de wereld door jullie niet geschapen worden. En het is interessant. Welke letter is er nou bestaat? Welke letter is er? Die geen bewaking nodig heeft. En wat betekent bewaking nodig heeft? Betekent dat altijd tegenover, de een tegenover ander, de ander iets, de schepper geschapen. is altijd een tegenkracht is in elke letter. Behalve in één letter. Eén letter van de hele alfabet is waar geen bewaking nodig is. <coughs> en dat moeten we straks nog, we hebben nog twee pagina's er nog in te gaan. Dan zullen we dat ontdekken hoe dat staat. En nu de volgende, nog even een klein stukje van de volgende uh, letter. Dalet Gimel. Nog twee letters die samen ook samen gaan. Oh, dat is ook zeer interessant. Vier. En nu gaan wij naar de zogers zelf. Bovenaan de, eerste, de vierde regel. Love. Dus lamet wav. Dan moet je natuurlijk zeggen niet love, maar lo. Maar <laughs> ik zeg het love. Het. het kan wel laf zijn. Laf. Laf. Laf. De regel laf. De od laf. De regel vier van de, hele, van de zorg. Alat od dalet. We od gimel. Amru. Of. Hochi. Amar. Af lon dailahon, five le da im da. De ha Miskanin lo hiet min alma. Witsrich in legmol imahon zes tivo punt. Dalet igu Miskana. Gimel gemul La Kivo Lotit Parshun Da Min Da Ve Day Ledin The letter Dalet Is Beneha de binnengekomen zijn de letter Dalet en de letter Gimel. Die dus belendende letters zijn. We hebben daar een beetje over geleerd iets bij de, letter Sh, bij de letter Resh. Dat komt wel straks. Wij zullen dat zien. Dus de letter Dalet en de letter Gimel zijn, Gimel zijn binnenge, binnengekomen. Amru of ook, ook zij zei zoiets. Dergelijk iets. Dus... Dat, dat, dat zij wilden ook door hen. Dat de, door, hen, door hen de wereld moet geschapen worden. Maar hij zei, of Lon, ook jullie, de schepper zei tegen hen, of jullie, ook jullie, daar lag gewoon da im da. Het is genoeg voor jullie om te zijn met elkaar. Da, da, met, da met da. De een met de ander. Na, en, ja, met, met elkaar zijn. Daha, let op wat je zegt, de ha, de, la, de ha, miskanin, looit, looit batlun min alma, want, zegt die, de armen zullen nooit uh, ophouden te bestaan in the world. de wereld. Dat is heel speciaal hier wat ik betekent. We driehien, we driehien, legmul in, en ze hebben en jullie, en het is nodig om legmul in Mahon om aan hen. Uh, uh, het, het goede bewijzen, zeg je dat? Goed, goed te doen aan hen. Let op, het is echt geweldig. We zullen straks zien wat het allemaal is. Waarom hier op aarde moeten we armen helpen? Het is niet een, uh, een, een prettig gevoel. Let op, het is echt geweldig hier wat hier staat. Dus, omdat de armen ten eerste is, zijn, zijn dus altijd in de wereld zullen blijven en men dient gemul, men dient uh, Zeg dat hen het goede. Goed te doen aan hen. Met hen staat het. Punt 6. Naar de punt. Dalet, ihu, miskane. Dalet is armoedige. Ah, Dalet is armoedige. Gimel. Gemul altivo. Gimel is de letter die geeft aan Dalet. Gimel betekent van het woord gemul. Van. Uh, van gamal uh, chassadim van het goede uh, tierenheid bewezen Hood, de, het goede bewijzen het goede bewijzen en dat is de letter gemel en straks zullen we dat zien, herinneren ons in herinnering brengen wat het allemaal was bij de letter ja, bij de letter bij en de letter, uh, letter gemel moet daar dus het goede doen de letter Gimel moet aan de armen goed doen, daarom moeten ze altijd naast elkaar blijven. Kan je het zien dat het, hoe dat allemaal, kijk nou hier, hier op aarde, hoe rijken hoe altijd verbonden zich voelen met armen. We zien het niet, maar het is wel zo. We kunnen dat niet zien, maar het is wel, zit wel zeer diepe, een rijke, echt een rijke, die voelt echt een diepe verbondenheid met zijn plicht, voelt dit ten aanzien van een arm. We zien dat niet, maar het is wel zo. En daarom mag die ook rijk, mag die ook rijk blijven. Want we zien ook mensen die, die over de kop gaan. Mensen, we zien ook mensen die bank, bankroet gaan. En in de regel ook zijn, dat ook bij ons natuurlijk. Door anderen wordt natuurlijk, door, door partners vaak, daar spreken we niet van die dingen. Maar ook zijn er ook vaak mensen die bankroet gaan, die dan niet naleven deze wet. Die dan dat erg lichtzinnig, dat, dat bekeken, dat. En alleen maar, alleen maar grepen, alleen maar grepen. En dan doen ze dat niet anders. Die kunnen geen tzedaka, geen, uh, zeg je dat, geen, huh? geen liefdadigheid geen zijn. Maar dan, dan, dan wordt ontnomen opeens, bam, en niets meer. Daar heb ik veel, daar heb ik meer en meer mensen meegemaakt. Die op die manier correctie kregen. Uh, lo kijk wat hij zegt. Lot, dit parsjoen, daminta. Da da. Dus jullie moeten niet uh, uit elkaar komen, komen, van elkaar. We dai zeefen lachon en het is afdoende voor jullie om le mezan daledien, da, da, le da le let op wat je zegt. En dat is genoeg moet het voor jullie zijn om elkaar, elkaar. Hoe uh, zeg je dat? Lemezan. Elkaar onderhoud te geven, ja, gaat het onderhoud geven, elkaar, ondersteunen. voeding ondersteunen, maar echt voeding, voedsel geven aan elkaar, als het ware onderhouden, Onderhou te onderhouden erg goed, te onderhouden zeer geweldig, dit le deze letter is, we kunnen nog even alleen zijn vertaling nog even doen, en dan zullen we klaar zijn, en dan volgende keer met, met vernieuwde krachten en vernieuwde, vernieuwde grenzen, ja grenzen, verlegde grenzen weer, een week verlengen. Weet je wat, in, in een week, in één week tijd, hoe wij verlengen onze grenzen. onvoorstelbaar Ik kan jullie, ik heb jullie, iedereen gezien van jullie, de eerste keer toen jullie kwamen, de tweede, en kijk nou, het is absoluut onherkenbare mensen zijn zitten hier. Okay? Dus daar gaat het om, en niet wat je weet, wat je daarmee doet, Jouw houding ten aanzien van wat wij, van, wij, van wat wij doen. Daar gaat het om. En wie wil weten, die verlaat ons. Echt waar. En dat is het ook goed. Ook moet, daar moeten we ook niets, niets, uh, niets er tegen hebben. Laat ze het allemaal doen. Uh, Vijf. Uh, beneden, dus linker kolom. We hebben nog genoeg tijd om even dat zijn, zijn verklaring nog onder ogen te krijgen. Vijf. Linker kolom van. Hasulam, dezelfde pagina. Lo. De ot lo. Lam het waf. Alat ot dalet. De letter dalet is binnengekomen. We en Enzovoort. Nicht nasu ot dalet we ot gimel. Der kwamen binnen de letters dalet en de letter gimel. Punt zes. Amru. afhenka, henkach ook zij vroegen zo. Punt. Zie, hij heeft een, een woordje ingelast, Hij om ons te helpen. Punt. Amar gam lahen. Hij zei ook tegen hen. Hij, dus de schepper. Zeven. Daai lahen. Het is genoeg voor jullie, zegt hij. Ligjot ze im ze om met elkaar te zijn. Sheharei lo i lu want uh, uh, acht uh, evjonim min haaretz, want de armoedige... Zullen niet ophouden op de aarde te zijn. Want zie je dat? En dat is ook van boven. Het wordt zo geregeld dat het zo is. Opdat beide correcties nou op de, zullen doen. Armen moeten correcties doen op hun manier. En de rijken moeten correcties doen om te weten dat armen zijn en zij moeten geven. Zo heeft de schepper gemaakt dat. De, aarde, de rijken heeft dan vele. Uh, veel, uh, ja, so, moet beheren, manager zijn van, zijn van zijn geld en van zijn alles. en moet geven ook aan die armen. Want wat zien we dat aan de letters dalet en gimet. Maar let op hoe dat geweldig is, hij ons vertelt. Utsrechim lig mol ima hem geset. En wat ze, hij zegt, hij spreekt niet van finan, financiën natuurlijk. Financiën is alleen maar hier op aarde, dat kan wel, maar het is niet zo. Utsrechim lig mol ima hem En men dient. Uh, aan hen gezet te bewijzen. Zie je dat? Gezet te bewijzen. Genade te bewijzen. Ook goede, ook geven. Ja, genade is geven. Uh, negen na de punt. We dalen het hier. Ania, onia. En de letter dalen is armoedige. Waarom zullen we het ook weer zien? Het is de maal goed. Maar we zullen zien. Kini Dalit, dalet, let op eens. Kini kred dalet, we hadden het al een keertje. Kini kred dalet, melashon dalut, want zij heet dalet. Wat betekent dalet? Dalet in de hele taal betekent, van het woord dalut, betekent armoede. Het woord, de letter zelf, de letter zelf, de letter dalet, betekent arm, armoede. Dus zo'n kracht en alle 22 letters, die zijn de krachten van het heelal. Dus de letter talet, in de, le de letter talet is de is de naam in de naam zit armoede. Dus armoede is dan als het ware inherent in die letter, maar het is niet verkeerd. het is niet armoede dat, dat, dat verkeerd is. Waarom niet? Want er bestaat de volgende letter die moet haar steunen, de letter Gimel. En kijk nou naar de de letter Gimmel, mijn vrienden. Kijk naar de letter Gimmel. Hoe nou de letter Gimel eruit ziet. Haar achterpootje is naar achteren gebracht, naar achteren gegeven. En kijk naar die dale, die moet achterpootje geven als het ware. Zie je dat? Kijk naar de letter Gimmel. Een vreemd, dat die kijkt naar, naar achteren om de letter achter haar staat, sorry, voor sorry, kwalijk. voor haar, voor haar, dat is niet goed wat ik zeg. Voor de letter Dalet, ja, Gimmel en dan Dale, ja of niet? Dan nadar. Ja, ik heb goed gezegd, ja, ik heb goed gezegd. Gimel en dan Dalit, Dus na Gimel komt dan de letter Dalit. Kijk nou dan, de, de voorpootje van haar is uitgestrekt naar die letter David. Ja, Zo so aan die letters kan je zien, dus, hè? ja, een beetje zo so staat die op die manier dat, maar wij zien dat het, armoede is niet verkeerd is in deze wereld. Waarom? Twee krachten zijn er. Daarom is het ook hier, de Dalet is armoede en de Yemen moet, is, is moet, sowieso moet haar helpen. Dus aan de ene kant, de, de ene moet tekort hebben en de andere moet al helpen. En op welke manier dat die verhouding zal die ons vertellen. Uh, negen, nog even, negen, uh, de laatste zin. Negen, uh, twee laatste zin. De negen na de punt. We, dalet hi, ja, nie, ja, Dalet is, we hebben gezegd, is armoede. En die je kracht Dalet, maar dat schon Dalut. Want ze heet Dalet van het woord Dalut. En Dalut is armoede. Armoede. Hagimel, tien. Hagimel, de letter Gimel. Go, uh, gomelet, lacheset. Die geeft haar geset. Die beweest haar genade. De, de, le Dalit. Hij zegt, na andere letter Dalet, beweest die genade. Waar kennen, daarom. Al, 11. Tit uh, Pardena, ze, ze, ze, ze En daarom zegt hij tegen hen. Ga uit elkaar niet. Ga uit elkaar niet scheiden. Scheid niet van elkaar. Scheid niet van elkaar. Zegt de schepper tegen hen. En daarom zien we ook nogmaals in, de in deze wereld dat rijk en arm die zitten erg naast elkaar. Zie je dat hoe naast elkaar? En daarom zien we dat iemand opeens bankroet op raakt. En hij is natuurlijk geweldig onder indruk en natuurlijk klappen ontvangen. Kijk nou in, in, in 1928, na naar de, naar de kracht, ja, naar de, het, in Amerika, in Amerika, de buurskracht. De, de mensen die gingen gewoon zichzelf, zichzelf af, maakten zichzelf af van dat. En er oh, zijn ook mensen die onschuldig uh, bankroet worden. Ja, door de anderen, doet er niet toe waar. Op welke manier de mens brengt de mens naar het goede? Bankroet worden betekent soms, soms niet alleen dat die mens niet geeft aan een ander, dat daarom bankroet, als straf. Nee, een mens wordt soms bankroet gemaakt voor zijn eigen vooruitgang. Voor zijn eigen best wil, dat hij op een andere manier zijn leven gaat in, in Inkleden, begrijp je? dat het beter voor hem kan zijn bankroet te worden, maar toch dichter bij de schepper komen naar zijn eigen doel, dan dat hij dan rijk wordt, dan dat hij rijk wordt en ver blijft van zijn, van zijn doel. Van zijn doel begrijp je dat? En daarom de mens moet ook in, in die toestand ook geweldig uh, tevreden zijn. Dat het zo is, zelfs dat de anderen hem, wat er ook gebeurt, op welke manier de mens bankroet wordt, dat kan ook zijn op die manier, op deze wijze. Waarom? Omdat wij zien Gimmel en dalet naast elkaar staan. Eigenlijk naast elkaar staan. Dus iemand die was Gimmel en die werd, kijk, en dan, waarom zeg ik dat? Wie kan zeggen waarom, wat de, wie kan nu bevestigen wat ik heb gezegd aan de hand van die letters? Wat ik heb gezegd, dat het kan zijn dat het een zegening is dat als iemand dan rijk was en dan is hij arm geworden. Hoe, hoe kan je dat bevestiging krijgen van de letter zelf? Waar staat de letter Dalet en waar staat de letter Gimel? Wie vooraf staat? Wie dichter bij de, bij de begin staat? Huh? Gimel. Oké. Okay. Precies. Dus de Gimel is als het ware aan de ene kant is groter dan de Dalet, die is hoger ja, maar wie is de ontvanger? De Dalet is de ontvanger. De, precies. En wie, wanneer, wie komt dan? Uh, wat het betekent komen naar zijn vervulling? Het Betekent niet boven te zijn. Het betekent te komen zo laag mogelijk naar mogelijk. Tot de maalgoed moet je komen. Dus van die wil, van het licht verlicht te worden door al het goede wat je hebt, auto's en alle, alle andere dingen. Je voelt, de hele wereld is voor jou, je voelt geld en alles en, en, en, en, en, en, en, en rijkdom en alles, en opeens kom je in dalet, dan kan je de werkelijkheid zien. Kan je ook, kijk, wie kan zien, wie nodig, wie kan het licht lichthoogma ontvangen, wie? Alleen goed. Wanneer een mens rijk is, kan hij absoluut goed, dan, dan ziet hij dat niet alleen maar nog nieuwe dingen, nieuwe uh, avonturen, etc. maar wanneer een mens alleen pas wanneer de mens weet wat armoede is, duidelijk, dan word je pas, dan, dan kom je dichter bij de schepper. Men ook, men zegt ook zo, dat de schepper kent de gebroken harten van de mens. Als een ge hard, gebroken hart, dan is die, de schepper is naast erbij, erbij. duidelijk, men zegt ook zo, het is ook zo, dat de schepper is, en zo, waarom moet, waarom moet de mens ook geven aan de armen? En ook aan de handen, omdat de schepper is dicht bij de armen. Wat betekent dat de schepper dicht bij de armen is? Een rijke die heeft allerlei, uh, heeft lichaam. Betekent, hij heeft ook krachten van zichzelf, van zijn eigen krachten, dat hij gevoelt, voelt dat als lichaam. Arme heeft geen lichaam. Arme leeft, leeft door zijn nevers. En daarom is het erg voorzichtig altijd omgaan met een ander die, die niet heeft of die minder heeft, begrijp je dat? Hij heeft alleen maar nijfers, ja? deze, deze heeft rijk, die heeft dat en die heeft krachten van zichzelf, van zijn eigen lichaam, etc. Een arme heeft alleen maar, alleen maar als het ware naakte, naakte naakte ziel als het ware. Wat betekent naakt? Dat hij van binnen alleen maar alleen maar kan uh, uh, heeft geen Muren, muren, geen muren heeft voor de schepper, en daarom de arme is altijd veel dichter, dichter is bij de schepper, daarom is de reken, de reken de reke die moet aan armen geven, want van die armen, de arme is dan dichter bij de schepper dan hem, wil een reken komen naar de schepper, moet je altijd via de armen doen, en daarom is de zo geweldige uh, voorschrift, is het, om armen te geven, ja, yeah? Het heeft niets met ons te maken, het heeft allemaal met deze te maken. Dat die men moet geven aan Dali. Geef je aan Arme, dat betekent dat jij komt daarbij dichter bij de Schepper.